Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Een grote politieactie in Duitsland. De politie daar heeft tientallen huiszoekingen gedaan in woningen door het hele land. Ze waren op zoek naar mensen die banden hebben met terreurgroep IS. Zeven mensen zijn opgepakt, zegt correspondent Charlotte Waaiers. Het gaat om vier vrouwen en drie mannen. En die hebben deels de Duitse nationaliteit. Maar er zit ook een iemand tussen uit Kosovo, een iemand uit Turkije... en één iemand is Duits-Marokkaans. En zij worden ervan verdacht dat zij tussenpersonen zijn... in een netwerk dat geld ophaalt voor IS in Syrië. Dat geld zou zijn gebruikt om gevangen IS-ers te helpen ontsnappen... uit kampen in Noord-Syrië. In totaal zou daar zo'n 65.000 euro voor zijn opgehaald. Tweede Kamervoorzitter Vera Bergkamp wil dat Twitter in actie komt. Ze maakt zich zorgen over bedreigende en gewelddadige tweets... die naar Kamerleden worden gestuurd. Daarom wil ze dat het bedrijf daar serieus iets aan gaat doen. En Nederlanders die het moeilijk hebben zitten vaak met meer problemen. Een op de zes volwassenen kan daarover meepraten... vertelt deze onderzoeker van het SCP. Het hebben van problemen komen, komt eigenlijk bij alle groepen voor... maar we zien dat ouderen, alleenstaanden in oudergezinnen gezinnen en mensen met een migratieachtergrond... vaker te maken hebben met een stapeling van problemen dan anderen. Die vinden het bijvoorbeeld lastig om het huishouden te doen... en geldzaken te regelen. En als je met het mooie weer vandaag neerploft bij een terras... is het na afloop misschien wel even slikken. Bier is namelijk fors duurder geworden. Volgens de horeca betaal je op de meeste plekken zo'n 10% meer. En dat valt nog mee. Omdat ook wij worstelen met het feit dat we ook wel een beetje tegen een uh, psychologisch plafond aanzitten... met de prijzen die we überhaupt durven en kunnen vragen. Hij zegt dat de inkoopprijzen van bier nog veel harder zijn gestegen... maar dat veel ondernemers die dus niet helemaal durven doorberekenen aan de gasten... En het weer nog, ja, prima terrasweer dus, blauwe luchten en veel zon. Alleen op de Wadden is er wat bewolking en ook een frisse wind. Het wordt 22 tot 25 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Zin in, Zandvoort zin in Zandvoort is Zin in ZFM. ZFM.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 aflevering van Triple Play voornamelijk recent materiaal. Brian Adams beet het spits af met What if there were no sights at all? Louis Capaldi is van de partij met Wish you the best. En Lenny Kravitz met een eerbetoon aan Harry Belafonte in de vorm van How long have you been blind? I miss what you're thinking. and hearing how your has been.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 But oh man.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 is een programma boordevol afwisseling. Nederlandstalig van Dana Winner, Guus Meeuws en Suzanne Freek. De waardevolle dingen bewaar ik binnenin dan maak ik steeds een nieuwe tekening Een canvas van het leven dat ik met je deel van vijftig tinten rood en blauw en geel ik koester elke dag. Geef het een plekje in mijn hart, jij kiest te kloeren. Ik het ben. Het me te veel Dan schilder jij Weer alle hoekjes wit. Laat mij een stapje terug doen Als zit ik nog Zo diep Je houdt me vast En geeft me perspectief Dus ik koester Elke dag Je kiest de kleuren Take the Voor de top.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 genre is muziek in de magie, toch stelt ons land het nodige talent. Bertolf vindt Ilse de Lang aan zijn zijde in Before the Storm. The Weeping Song is van Kathleen Willems en Sweet Memories van Egbert Meijers. me into giving up this fight Devil disappeared with the broad daylight Now one December more And night of the night The mass slips in And gathers all my sleep. Als het om Frans gaat, dan denken we vooral aan de gevestigde namen. De meeste onder ons hebben nooit gehoord van Zaho, Ritza en Claudio Capeo. Ik ook niet, moet ik eerlijk bekennen, maar er komt vandaag verandering in. MUZIEK mm, yeah. Go, go Kan s'arrête de saigner. C'est du dissensé, c'est difficile. Sans essayer. Quand tu veux qu'on ait notre cicatrice pour avancer. Non, jamais, jamais de centra, je sais que tu recommenceras. Il n'y aura pas d'eau de centra si tu n'es jamais là. Et combien de nuits il faudra passer loin de tes bras? A ah, envie weer tous ceux et celles autour de toi. Sans indifférence, c'est devenu mon chat. Timor. Je me plains à peu, tu veux gentiment. Je sais que je pourrais, C'est mieux J'ai plus ma place, tu comprends pas comme toujours Faut que tu t'y fasses c'est un aller sans retour Tu te vois la face et tu m'aimeras pour toujours C'est toi c'est moi si on se disait les choses sans détour On se fait du Play, triple, play, triple, play, triple play, triple play, triple play, triple play, triple play. Je le sais, oui, on s'est fait du mal. Mais faut qu'on parle, donc je suis venu ce soir. Y'a un problème, je l'entends dans ta voix. T'es plus la même depuis que je suis loin de toi. Fais ta vie de mon côté, j'ai fait la mienne. Mais dis-moi si tu l'aimes, Mais je te dirai si je t'aime. Je frissonne à l'idée que tu sois mienne. J'ai peur qu'un jour tu lui appartiennes. Au fond de toi tu sais que ça s'a pas comme nous Est-ce que dans ses bras tu repenses à nous On devait faire des gosses et devenir food Est-ce qu'il est trop tard pour parler de nous Au fond de toi tu sais que ça sort pas comme nous Est-ce que dans ses bras tu repenses à nous On devait faire des gosses et devenir food Est-ce qu'il est trop tard pour parler de nous T'as refait ta vie ailleurs Et moi j'ai fait la même Je t'ai vu sourire ailleurs Donc moi j'ai fait la même Est-ce que tu penses à nous toi aussi quand tu te réveilles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 C'est Dieu qui sait. T'as refait ta vie ailleurs, et moi j'ai fait la même. Je t'ai vu sourire ailleurs, donc moi j'ai fait la même. Est-ce que tu penses à nous, toi aussi, quand tu te réveilles? On se retrouvera un jour, mm, ça c'est Dieu qui sait. Je t'en veux pas, c'est pas ta faute ni la mienne. C'est qu'on s'aime trop, relation fusionnelle. Si on s'appelle, on devient titulaire. Dis-leur à tous que ta main c'est la mienne. La mienne. Ah, ah, ah. Dis-leur à tous que ta main c'est la mienne.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 Je t'aurais dit toutes les choses que je ne t'avais jamais dites Que ta peau a l'odeur des roses, que j'adore le prénom Edith Je t'aurais dit toutes les choses qu'on ne dit pas assez souvent Car souvent dans la vie on ose pas dire les choses tant qu'il est temps Je t'aurais raconté la mer que tu la vois une fois encore On aurait viré l'infirmière, puis on aurait rigolé fort Je t'aurais dit que ton visage me fait penser à l'océan Que tes rides ressemblent à des vagues où vont se baigner les enfants Zoals... ton chignon et toi tu m'aurais dit ça j'aurais fait un peu le con juste pour regarder ton sourire je t'aurais promis de faire une chanson qui raconterait comme t'étais belle qui raconterait comme on est con croire que les gens sont éternels et puis je t'aurais serré si fort qu'il y aurait des marques à ton cou je t'aurais regardé encore et puis je t'aurais regardé surtout je t'aurais enfermé dans mes yeux j'aurais capturé ton parfum je t'aurais dit au revoir un peu mieux puis j'aurais menti à demain Zorg Ik de niet hoe ik je moet vertellen dat ik je niet meer je t'aurais dit je t'aime aussi Les mots faut pas qu'on les conserve Faut les distribuer à la ronde meer les mots à quoi ils servent à moet vertellen dat ik je muziek van onze zuiderburen van Claude met La Dada. Bart Peters met Dat kon Door Jou. En Meteor met Ze Meent Het. Dit zijn mijn laatste woorden, zijn Sen Mondanje Mo. Wie denk je dat je bent? Oké, mijn hart had breekt, dus zo staan we bij bij de deur. Ca veut briser mon coeur, oui mon coeur. Ik d'amour, ik ben mezelf niet meer. Om dit te toujours. Stem in mijn hoofd gaat maar Ik hoor je nou encore, wat ik ook doe, t is nooit genoeg. Hoe zijn wij klaar? Est-ce que c'est tout? Als je moet gaan, ga dan meteen. Dan dans ik wel alleen.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 Zaten de muziek niet zorteur Laat me m'a danse un toe de zon oh, On komt de 40 Et toi, après m'avoir dansé Tu voulais retourner Tu voulais croire, c'était ton choix Mais c'est ce que t'as oublié C'est Mimano man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 Denk maar nooit, we raken ons kwijt door een detail, door een futiliteit. Wees maar niet bang, ik weet al lang dat ik niet zonder jou kan. Denk maar nooit dat het ooit op een dag Door weet ik veel welke tegenslag Fout zou gaan, tussen ons weet dan Er is niemand die jou vervangen kan Dat komt door jou Dat komt door jou Alleen voor jou zingen zonder jou besta ik niet Als je denkt ooit worden we moe En zijn we vast aan iets anders toe, Weet dan dat ik dankzij haar.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 Als ik nog wil, ben ik dan te laat. Want ze meent, ze meent, ze meent. Tot volgende week. Dag.